Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Het in Limburg en Noord-Brabant voor extreem weer. Er is code oranje afgegeven omdat het kan gaan ijzelen... waardoor wegen verraderlijk glad kunnen worden. Er trekt sneeuw naar het noorden... en die kan in de rest van het land ook voor overlast zorgen. Tot nu toe zijn er geen grote problemen. De Ketelbrug in Flevoland is voor alle verkeer gesloten... wegens werkzaamheden. Rijkswaterstaat voert die nu uit in plaats van nacht... om de sneeuw voor te zijn...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 Een groep van acht mannen heeft vijftien uur door de woestijn gelopen in Algerije... om te ontsnappen aan de gijzeling in In-Amenas. De acht waren slachtoffer van de gijzeling op het gasveld van oliemaatschappij BP... die afgelopen woensdag begon. De groep mannen besloot in de nacht van donderdag op vrijdag een ontsnappingspoging te wagen... meldt een Noorse krant. Of ze eten of drinken met zich konden meenemen is niet duidelijk. Na ongeveer 50 kilometer bereikte de groep een plek waar medische zorg aanwezig was. De mannen waren ernstig uitgeput en uitgedroogd... Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Een van de acht was een Noor van 57. Hij heeft een sms'je naar zijn familie gestuurd. In de eredivisie heeft FC Utrecht met 2-0 gewonnen bij FC Groningen. Gernt en Van der Hoorn waren de doelpuntenmakers. En het weer, vanavond en vannacht ook het noorden de sneeuw. Door een stevige oostenwind ligt de gevoelstemperatuur rond de min 13. In het noorden is er kans op sneeuwjacht en sneeuwduinen mogelijk. Morgen sneeuwt het in het noorden. In de rest van het land valt wat motsneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt. Dit was het NOH. De Zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A4, de richting Amsterdam bij Hoog Twee kilometer na een ongeluk. De rechterruistrook is daar dicht... Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Sliedrecht. Twee kilometer na een ongeluk. Ook een ongeluk op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen Pernis en Hoogvliet staat twee kilometer file. De weg is tussen Hoogvliet en Spijkenisse helemaal afgesloten. Verkeer richting Europoort kan omrijden over de Botlekbrug. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Spaanse polder. Zes kilometer file. De linker rijstrook is dicht.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 Dat was Madonna op de Zandvoortse Radio met Like a Virgin 10 over 4. Welkom bij het de derde en laatste uur van zondag in Kermeland op CfM Zandvoorts. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kermeland. Ja, en wat gaan we in het de derde en laatste uur nog doen? Uiteraard het dier van de dag om half vijf en die luistert naar de naam Doortje. En Doortje moet echt een thuis vinden. Daar is echt aan toe. Uh, het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Hadden we. Vorige week hadden we Sneeuwdip. Of, um, gisteren hadden we sneeuwpret en oh nee ijspret en vandaag hebben we sneeuwpret. Nou wat een pret, wat een pret, a pret, a pret a wat een pret, wat een blik had ik, hè? Ja. ja Geweldig. Uh, uiteraard uh, kijken we straks uh, nog even naar de eredivisie voetbal Met name naar Ajax, Feyenoord Waar de stand inmiddels 3 tegen 0 is geworden En uh, voor de rest natuurlijk veel muziek En natuurlijk nog wat Sandvoorts nieuws in het kort Oké, okay, en heb je nog een verzoekplaats? Laat het ons weten Bel naar de studio van CFM op 023-57-319-69 023 57 319, 69. 023 57 319 69. Of 5730393. Of WhatsApp naar Albert-Jan Vos. En dan komt het allemaal wel goed. Ga wijst voor je draai in de derde en laatste uur van zondag in Kennemeland. Hier is Kim Wout en die mooie singer. For later words.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 Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. GFM, Text tv op kanaal 45. En de digitale kijkers die gaan naar kanaal 40. Ja, raise your hand for freedom, raise it if you can...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 Those who fought for our freedom and we owe it to them to be is deze single van Ellen Clark een tijdje geleden ondergesneeld geweest. Ondergesneeld bij de rest van de hits. Want uh, ja, het is nooit een hele grote hit geworden. Maar wel een lekkere single. Jordan met 4 Freedom bij zondag in Kermeland. Uh, ja. <laughs> ja. <laughs> en dat was het. Nou, we gaan eens eventjes uh, kijken. Want uh, nadat het einde van uh, de klassieker Ajax-Veyenoord. Uh, ik denk dat het spel inmiddels gespeeld ik is. Ik zeg wel. proost. Ja, dat, dat, dat biertje heb ik weer verdiend. Ja, ja. Hartstikke mooi. Ajax leidt momenteel met 3 tegen 0. Met nog zo'n uh, 10 minuten, uh, 15 minuten, uh, 10 minuten te gaan. En dan Willem 2 tegen ADO Den Haag. Daar is het inmiddels uh, gelijk gekomen. Zinderend spannend. Zinderend spannend. 1 tegen 1. 1 tegen 1. Maar nee, goed, die zou met dit weer moeten voetballen. Het is echt niet voor betaald. Nee? Maar ja, ik wou zeggen, je zou het maar op je bankrekening gestort krijgen. Is toch wel lekker hoor. Of je doet het dak dicht. Oh, dat kan ook natuurlijk. In de arena gaat dat uh, zeker wel lukken. Every time I feel love money just can't buy MUZIEK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 En niet als enige de wereld dragen Wang nou maar mijn hand Laat de weg wijzen Het is geen probleem Als je keer op keer jezelf Jij wil bewijzen Maar je kunt het niet alleen Ik Sommige nummers heb je gewoon wat uh, Albert-Jan. Dat heb ik met deze van Nick en Simon. En pak maar mijn hand. Dan krijg ik echt een uh, ja, kippenvel op, op mijn hele lichaam. Lekker gevoel trouwens hoor. Ja. Heel mooi, ja. Zeker als je naar buiten kijkt. Ja. En dan lekker nee. bij een warme verwarming. Oh. Oh. In de studio van CFM aan het gastensplein zie je alle mensen zo uh, door de sneeuw heen uh, baggeren. Oh. Sorry, maar zometeen moeten wij ook, okay? hè? Of zouden we oh, ja. gewoon binnen zitten? Ah, klein stukje maar, toch? Ja, toch? <laughs> ja, dat is waar, dat is waar. Dat is waar de wedstrijd van vandaag. Hij is afgerond. inmiddels afgelopen Ajax tegen Feyenoord. Een mooie winst voor de Amsterdammers. Zij hebben gewonnen met 3 tegen 0. Zullen we zo dadelijk even kijken of we onze collega Runy Nicola kunnen bereiken? Ja, die, heeft, uh, die is er maar live bij aanwezig. We gaan kijken of we hem aan de telefoon kunnen krijgen. Maar alleen weet ik dat de telefoonverbinding in het stadion heel erg slecht is. Maar goed, we gaan het straks nog uh, tegen 5 of kwart voor vijf, gaan toch even proberen. Ja zeker, ja, zeker. Maar we hebben ook nog het gedicht van de dag. Oh. Dier van de dag en natuurlijk nog nog heel veel lekkere muziek, De wedstrijd Willem 2 tegen Ado Den Haag, trouwens 1 tegen 1. Die zou nog steeds niet ten einde zijn, maar we gaan er uh, vooralsnog vanuit dat ze de eind staat. Gewoon 1 tegen 1 blijft voor die wedstrijd en zo meteen om half 5. Dan gaat die beginnen. De wedstrijd RODA JC tegen NEC-streepje-streepje in in staat op het scorebord, betekent dat het nog geen half 5 is. Want we hebben het dier van de dag nog niet gedaan, dus dat klopt weer helemaal. Het was uh, Sister Sledge en We Are Family. Ja, ja, ja, ja, die duurt nog even, hè? Ja, ik ja. denk, uh, je hebt er twaalf iets opgezet. Maar niet, het nee, het was nee, gewoon nee. een singelversie. De noemde dat, ja, uh, gewoon een versie, klopt. Het is uh, bijna half vijf, we gaan hem doen. Dier van de dag bij CFM. Ja, en die luistert naar de naam Doortje. En Doortje is een schitterende en lieve poes... die graag aangehaald wil worden indien ze er zelf om vraagt. Als het aanhalen zat is en je gaat door... dan kan ze nog wel eens een haaltje uitgeven... Ze kan niet zo goed met kinderen overweg, dat vindt ze waarschijnlijk te druk. Met soortgenootjes omgaan is voor haar nog even wennen. En of ze met honden om kan gaan is helaas niet bekend. Doortje gaat erg graag naar buiten en weet prima hoe een kattenluik werkt. Omdat Doortje een Persische poes is, is ze, heeft ze veel verzorging nodig. Uh, haar vacht is te lang en te dicht om zichzelf te kunnen verzorgen. Om de vacht in topconditie te houden is... Hij, is zijn een bad voorzichtig drogen en dagelijkse borstelbeurten noodzakelijk. Dit is wel iets om rekening mee te houden... en vereist de nodige tijd en aandacht van de nieuwe baas. Heeft u deze tijd voor Doortje over en wilt u haar een fijn thuis geven? Kom dan snel eens langs om kennis met haar te maken. En zij verblijft momenteel in het Dierentehuis Kermeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4. Telefoon is te bereiken op 571-3888, 571-3888 of op internet www.dierenthuiskermeland.nl Geef Doortje een thuis. En Doortje gaat graag naar buiten, behalve nu, he? want het nu uh, sneeuwt even uh, behoorlijk. Nou, hoorde ik van een week wat over op televisie, Albert-Jan. Zei iemand uh, op tv, we moeten de kerst gewoon gaan verplaatsen naar januari. We willen allemaal een witte kerst hebben. En meestal sneeuwt het in januari, dus we gaan de kerst gewoon verplaatsen naar januari. En dan zijn we van dat probleem ook af en hebben we gewoon gelukkig bijna elk jaar een witte kerst. Nou. Lijkt me geen goed plan en ik denk ook dat het niet uitvoerbaar is. Dus. Maar je hoort wel wat ons hier zo op tv. He? Dit is ook zo'n gevalletje daarvan. Goeie muziek nu op de Salfoortse Radio. Hier is Mirrorhead en One Night in Bangkok. I get my kids above the waistline, sunshine.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 Dag in Kennemerland. Yeah, yeah, yeah. Je blijft op de hoogte. Lekkere single uit de hitparades van dit moment was deze single van Training Your, de Bruce is zondag in land nog bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. En zo dadelijk hebben we het gedicht van de dag pret. maar eerst nog eventjes uh, wat anders. Ja? Oké. Okay. Ja, goed. Hoe, hoe sta je ervoor bij WordFruits? Ga, zullen we het daar eens over hebben? Ik heb net 54 punten aan mijn broek, Wil je 54 <tiana> <tiana> punten, joh. Jongen, jongen, jongen. jongen. Nee, we gaan een verzoek later draaien, Albertje. Oké, okay, ja, doen we. Want we op. hebben een jarige collega. Haar naam is uh, Angela. Ja, klopt. De lieftallige assistente van Ruud Jansen. Ze is vandaag uh, van de week 25 jaar geworden. Afgelopen donderdag. En vandaag geven ze een feestje. Ze, dus ze, ze houdt zelf meer wat van, van hard rock, maar dat vonden we toch niet passen. nee Dus Angela, we hebben allemaal een allemaal plaatje voor je uitgezocht. Maar we wensen je een hele fijne dag en uh, gezellig met al je vrienden en kennissen je verjaardag vieren. Gefeliciteerd namens al je collega's van CFM. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song. Get better. Hate hey you. Don't be afraid. Make a sad song Jo, volgens mij zijn de, die platen van de Beatles altijd vrij kort, hè? Gewoon allemaal vrij korte plaatjes. Maar ja. zouden bij Hey Jude hadden ze de zin in gewoon. Ik heb een zin aan en uh, we maken lekker een lekkere, lange plaats. ruim 7 minuten. Jorden de Beatles met Hey Jude. We draaien hem speciaal uh, voor Angela. Zij was afgelopen donderdag uh, jarig. En nogmaals, namens al je collega's van CFM, van harte gefeliciteerd. Nou, het is uh, buiten is het wit. Ja, en binnen zitten wij lekker bij de verwarming. Maar dat betekent natuurlijk wel heel veel sneeuwprets. En daar gaat het gedicht van de dag ook over. Hier is Sneeuwprets. Als bevroren sta ik op het gasthuisplein in de sneeuw. Kijkend naar de lucht. De wereld is ineens zo wit. Ik voel me zo klein en zucht. Een sneeuwvrok dwarrelt in mijn hand, alsof, alsof hij mij wil troosten. En ik denk: wat sta ik toch zielig te doen? Laten we op de winter proosten. De winter met zijn besneeuwde daken, doet ons soms een zucht van verwondering slaken. Maar die sneeuw ligt ook op de stoepen en wegen... waar we ijverig proberen deze weg te vegen. We strooien maar door aan één stuk... maar glijden ons naar een ongeluk. Sneeuw en ijzel geeft in Zandvoort veel gein... maar voor de rest is het niet zo fijn. De vorst trekt diep in onze straten... en na de dooi vallen de gaten. We hebben lang niet zo'n winter gehad... Ik ben ook nooit zo vaak gevallen op mijn gat. Maar ik heb de mooiste foto's gemaakt van de sneeuw. Deze winter is het tot nu toe de witste van de eeuw. Witte pracht in poedervacht, betovering na winternacht. Het groene gras verstopt als wintermantel ontpopt. Toverwerk in wintermacht, wie ben jij met deze kracht?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 met hemelse sneeuw bedekt. Wat een mooi gedicht. Sneeuwpret in Zandvoorts. En zo gaan wij ook weer de deur uit van de studio... Zal ik op de scooter gaan of niet? Dat is de grote vraag die uh, met een vraagteken boven mijn hoofd hangt op dit moment. Maar goed, daar komen we wel weer uit. Heb jij ook een uh, gedicht voor ons? Elke zaterdagmiddag bij Samford op zaterdag hebben we het gedicht van de dag. Gedicht van de week moet ik wel zeggen. Dus stuur jouw gedicht van de week naar redactie.cfmsomford.nl En dan gaan wij proosten op de winter. Doen we het tezamen met bots. En wat zullen we drinken?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 Zo proosten wij op de winter bij C.U.V.M. Met wat, wat zullen we drinken zeven dagen lang? Nou, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze zondag in Kennemland. Maar ga je zo dadelijk nog naar buiten, ga je zo dadelijk nog de, de weg op, de stoep op. En ja, dan, noem maar op. Ja, Of pap. met de scooter of met de auto. Ja, pap. Pas op, hè, want het kan best wel glibberig zijn, hè. Ja, en vandaar dat we deze plaat ook draaien. De slippery people, hè, ze zijn overal nu gewoon. Hè. Hier zijn de talking heads. Voor jou ook, ja. en een, een fotograaf joh, die maakt een hele reportage voor ons hier. Ja, het is natuurlijk ook uh, prachtig weer om foto's te maken. Hè? Ja, dat dacht ik ook. Gewoon lekker naar buiten gaan en foto's, ja. uh, fotos kieken, hè. Foto's kieken. Uh, ja, dat was hem alweer, uh, deze aflevering van Zondag in Kennermeland. Ik heb het in ieder geval met heel veel plezier gedaan. Jij ja, ook al met Ja, zo? ik ook met heel veel plezier. Ik hoop dat de luisteraars ook met veel plezier hebben geluisterd naar ja, zeker. Zondag in Kennemerland. Maar wij zijn er volgende week weer regulier op Zandvoort op zaterdag. Zaterdagmiddag tussen 2 en 5 bij CFM. Een beetje een soortgelijk programma als vandaag, hè? Ja, hoor ja. Zo in het kader van de horizontale programmering. horizontale, horizontale programmering. komt u weer aan met de <laughs> horizontale programmering. Jongen, joh joh. Het is toch wat, hè? Het is toch wat. Nou, wij gaan lekker naar buiten. We gaan buiten spelen. En uh, tot uh, volgende week. Een hele fijne zondagavond. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Dag. Something tot de volgende keer.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 It's available in the foyer. Some of us have got to live as well, you know. All right, it's a lot. Let's get this place up there. He can show this mantle in three weeks. What do you think pays for this bubble? They'll make their money back, you know. I told him. I said to him. Bernie, I said, 'They'll never make that money back.